10 uur door Almegens met het NOS-journaal. Europa blijft een handels- en associatieverdrag nastreven met Oekraïne. Zo'n akkoord brengt rust en economische vooruitgang aan de oostgrens van de EU. Werd vanavond gezegd op een top in Brussel van ministers van Buitenlandse Zaken. De Russische minister Lavrov vindt dat de EU tornt aan de soevereiniteit van Oekraïne. Moskou wil dat Oekraïne zich aansluit bij een regionale douane-unie... waar ook Kazachstan en Wit-Rusland deel van uitmaken.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 Wilders vindt dat ze dat met hun naam erbij hadden moeten doen... zei hij in het tv-programma 1Vandaag. In datzelfde programma kreeg Wilders de publieksprijs... voor de politicus van het jaar. Tweede bij die verkiezing werd PvdA-minister Dijsselbloem van Financiën... en derde is D66-voorman Pechtold geworden. De Lode Leeuw voor de irritantste tv-reclame van 2013... gaat naar het spotje van Bon Prix. Dat werd bekend in het programma Tros Radar. Het spotje gaat over twee dames die met dezelfde outfit in een restaurant zitten... alles kort en klein slaan en dan samen op de foto gaan. Volgens radar ging een kwart van de bijna 75.000 stemmen naar dat spotje. De op één na-irritantste reclame was de nagesynchroniseerde spot van Vanish Oxy Action. De reclame van Volkswagen met het blaffende hondje eindigde op de derde plek. Zwemmer Maarten van der Weijden kreeg voor een reclamespot van een zorgverzekeraar... de Lode Leeuw voor Meest Irritante BN'er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 ABB Verkeersinformatie. De A9 is al uren dicht van Amstelveen naar Alkmaar. Na een dodelijk ongeluk tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velzen. Volgens Rijkswaterstaat gaat de afsluiting niet al te lang meer duren. Maar het is voorlopig verstandig om om te rijden via de A4, de A10 en de A8. Dus de route via de Continental. Het ene adviesbureau zegt... Om te verbeteren heeft u de beste mensen nodig. Het andere adviesbureau zegt...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 Langs de lijnen met Robert Meder. Ja, goedenavond. De Nederlandse vrouwen zijn uitgeschakeld op het WK Handbal. Ja, dan is het uiteindelijk wel mislukt... want we hadden ons voorgenomen om in de achtste finale de wedstrijd te winnen... en dan te gaan voor een plaats bij de eerste acht. Zometeen de nabeschouwing van het verliezende Oranje. Ajax en AZ hebben gunstig geloot voor de knock-outfase in de Europa League. Ajax speelt tegen Salzburg en AZ tegen de Tsjechische Slovan Liberec. Dik advocaat weet nog niet heel veel te vertellen over de tegenstander. Niets. Ja, dat ze op de zesde plek staan... 17,8 op Sparta. En Ruud Brood heeft de kerst als trainer van Roda niet gehaald. In Kerkraden moeten ze er nog een beetje aan winnen. Ja, tuurlijk. Voor iedereen. En dat merk je ook aan, uh, aan spelers. En uh, iedereen die hier bij Roda is. Dat is een uh, aparte situatie, ja. Straks een reportage uit het zuiden. En verder aandacht voor de zondag. Amateurs van Kuik die zich opmaken... voor de KNVW-bekerstrijd tegen de MVV. Dat er meer tot 11 uur in NWS de Lijn. Na de vergadering betaald voetbal van vanmiddag... ...staat de KNVB niks meer in de weg... ...om Guus Hiddink tot nieuwe bondscoach te benoemen. In Zeist werd namelijk oud-voetballer John de Kok... ...benoemd als lid van de Raad van Commissarissen... ...die daarmee weer compleet is. U hoort de directeur Bert van Oostveen. Nou, dat, dat, uh, dat klopt. Uh, ik hoor en zie en lees ook veel. Uh, de KNVB volgt daarin zijn eigen procedure. Uh, die is zoals altijd nauwgezet en accuraat. Daar houden we ons ook aan. Dat betekent dat ook de Raad van Commissaris in het hele proces een belangrijke stem heeft. Uh, die zal zich er ook over uit moeten spreken. Dus uh, in die zin is het nu voor ons horen zien en zwijgen. En wij komen naar buiten op het moment dat uh, de nieuwe bondscoach benoemd zal worden. Uh, Johan de Kok is de opvolger van Gerard Bouwen. Heb je bewust gezocht naar een oud voetballer, die uh, in dit geval ook nog een ex-international... Nou, vooropgesteld dat ik niet heb gezocht, hè, want uiteindelijk is het de benoemingscommissie vanuit de algemene vergadering betaald voetbal, dus de clubs die de raad van commissarissen samenstellen, want die raad van commissarissen houdt weer toezicht op mij, althans onder andere op mij. Uh, dus uh, in die zin ben ik daar zelf uh, niet bij betrokken geweest, anders dat ik een kennismakingsgesprek heb gehad met, uh, met Johan de Kok. Uh, ik denk dat we met Johan de Kok iemand hebben die in ieder geval weet hoe het werkt tussen de lijnen. He, hij heeft uh, bij Groningen gespeeld, bij Utrecht gespeeld, Roda en last but not least bij uh, Schalke, waar hij zelfs nog uh, ooit een keer even cup gewonnen heeft, is international geweest, EK 96 meegemaakt, dus heeft in die zin zeker de ervaring als, als speler die je als voetbalbond denk ik ook moet hebben binnen, binnen de raad van commissarissen. wat vind je van het hele gedoe rond het bondscoatschap wanneer je zegt ja we komen naar buiten want een bloedende kip moet je niet storen, had je vader geloof ik gezegd, maar wanneer heb je enig idee gaat wanneer je daarmee naar buiten komt, want ja je wordt helemaal gek van de, de, de hitting story Zodra het rond is, komen wij naar buiten. En, uh, nogmaals, heb uh, je een termijn voor ingedachten? Nee, dat hoeft, dat hoeft ook niet, want we hebben, we hebben tijd. Uh, uh, voor het WK moet het allemaal rond zijn. En ik moet je eerlijk zeggen, het zal mij uh, niet veel uitmaken of dat nu uh, 1 januari, 15 januari of 15 februari is. Dat, he, dat maakt niet uit. Maar je, je zegt, nou, ik heb wel een deadline dat ik het wel wil weten. Want we gaan, je gaat het niet een dag voor de streek naar Brazilië doen. Uh, natuurlijk niet. Je wilt het uh, ruim voor Brazilië hebben afgerond. Uh, dat, gaan we ook, dat gaan we ook redden. Uh, uh, maar we gaan niet onnodig onder druk allerlei gekke beslissingen nemen. Dus we nemen, zoals altijd onze tijd, we volgen een zorgvuldige procedure... en als die procedure is afgerond, komen we naar buiten. Bert van Oostveen tegen Rob Fleur. En dan de handbalvrouwen, de Nederlandse handbalvrouwen. De missie is vroegtijdig afgelopen. Op het WK in Servië werd Oranje in de achtste finale's met 29-23 verslagen door Brazilië. We gaan erover praten met Richard van der Maade in Belgrado. Richard, waar lag het nou aan? Ja, Nederland moet het toch echt bij zichzelf zoeken in deze wedstrijd. Te veel speelsters waren niet in goede doen. De vorm was er niet. Heel veel knullige fouten heb ik gezien in deze wedstrijd tegen Brazilië. Dat natuurlijk een goede ploeg is. Fysiek sterk. Maar Nederland maakte simpelweg te veel fouten. De dekking stond niet zo agressief en zo goed als bijvoorbeeld vrijdag tegen Montenegro. En dan loop je een beetje achter de feiten aan. Aanvallend werden er opnieuw veel kansen gemist. En uh, Brazilië liep in de tweede helft eigenlijk steeds ietsje verder weg. En Nederland kwam nooit meer serieus terug in de wedstrijd. Nee. Voor alle duidelijkheid, je zit nog in het stadion, dat is te horen. En Servië speelt uh, op ja, het moment maakt dat een we... Ja, een heleboel kabaal tegen Zuid-Korea. Daar komen Precies. veel mensen op af, Robert. Ja, uh, um, het ging voor Oranje in de groepsfase al niet helemaal lekker. Uh, had je het gevoel dat het geloofde wel was tegen Brazilië? Nou, ze stonden uh, stijf van de spanning, had ik de indruk. Vooral in de eerste minuten. Dit was natuurlijk de wedstrijd waar Nederland al ver voor dit toernooi zijn zinnen op had gezet. Hier in de achtste finales uh, wilde Nederland heel graag pieken. Alles geven om die kwartfinales te halen. En het was vooral in het begin nerveusiteit. Ze wilden ontzettend graag in de poolwedstrijden. Ging het misschien inderdaad niet helemaal van een lei en dakje. Aan de andere kant moet je zeggen dat Nederland ook speelde tegen de Europese kampioen Montenegro. Tegen de vieze wereldkampioen Frankrijk. En ook tegen de Aziatisch kampioen Zuid-Korea. Dat zijn natuurlijk geen makkelijke tegenstanders. Maar voor deze wedstrijd was het toch duidelijk het geloof, het, het goede gevoel... dat het tegen Brazilië moest gaan lukken. Maar dat pakte toch heel anders uit. Ja, Maar goed, teleurstelling dus. De uitschakeling is hard gelag, ook voor de bondscoach Henk Groener. Ja, uit, uiteraard. Je, je gaat naar een WK, je wilt door. We hebben ons uh, goed voorbereid op die wedstrijd. Uh, en als je dan uitgeschakeld wordt, natuurlijk is dat een hard gelag. Uh, iedereen is, is, is diep teleurgesteld... Uh... Over dit resultaat. Ik denk dat we 60 minuten lang strijd geleverd hebben met een ploeg die fysiek veel meer te bieden had dan wij. Uh, we hebben moeite gehad met uh, ja, een aantal van hun dingen in de aanval. Met name de snelle omschakeling hadden we in de eerste helft uh, te veel doelpunten tegen. In de tweede helft knok je weer terug in de wedstrijd. En dan heb je denk ik op belangrijke momenten de pech dat je toch weer een aantal tijdstraffen tegen je krijgt. Uh, waardoor je niet meer echt voor een, over een overwinning in aanmerking komt. Maar het was duidelijk niet. Het spel wat je van Nederland zou verwachten, denk ik, in deze wedstrijd, Het was vaak rommelig, onrustig, veel fouten ook. Ja goed, maar je speelt uh, tegen een ploeg die dat ook niet toestaat. Als je ziet hoeveel, hoeveel overtredingen er ook gemaakt worden, hoe fysiek het spelletje werd en er werd uh, erg veel op strijd gespeeld. Um, en dan kom je in de duels ook in de dekking vaak toch net tekort. En dan moet je altijd met, met, met twee of met drie man de situatie oplossen. En zij zijn toch een ploeg die geroutineerd genoeg is om dat uit te spelen. En als je dan ook ziet hoeveel tijdstraffen er zijn in de wedstrijd, dan, uh, ja, dan weet je dat je ergens kracht kort komt. Is de conclusie toch kort en krachtig dat dit toernooi mislukt is? En hoe kom je daar nou bij? Dat je toch vier wedstrijden verliest.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 Maar Brazilië was vandaag beter. We hebben kansen laten liggen. We hadden in de dekking te moeilijk tegen het fysieke overwicht wat, uh, wat van Brazilië afkwam. En het, het geeft aan waar we aan moeten werken de komende jaren. Maar ik vind dat de meiden uh, alles eraan gedaan hebben wat ze konden doen om dit nooit tot een succes te maken. Henk Groener, hij vindt het WK dus uh, niet mislukt. Wat vind jij van die uitleg? Ja, het is heel uh, moeilijk te bekijken of dat nu echt mislukt is. Ja of nee, want deze ploeg is natuurlijk uh, bezig met een, met een proces. Het is een hele jonge ploeg. Uh, de kwalificatie was heel sensationeel te noemen. Rusland uitschakelen, dat is niet niets. Aan de andere kant had Nederland wel zijn zinnen gezet op deze wedstrijd. Het doel was toch de kwartfinales halen. En hier Brazilië verslaan. En als dat dan niet lukt en veel speelsters zeiden dat ook na afloop... Ja, dan is dat toch een beetje mislukt. Misschien dat Henk Groener, de bondscoach, het ook zegt in zijn eerste emotie. Hij wil de speelsters natuurlijk beschermen. Het is een jonge ploeg, maar vandaag was het gewoon niet goed genoeg. Nee. Nou ja, je zei al, die spelsters dachten er soms iets anders over. Laten we even luisteren naar uh, Marike van der Wal. Teleurstellend. We zijn allemaal natuurlijk heel erg uh, teleurgesteld... Uh, dat we vandaag tegen Brazilië hebben verloren. Van tevoren zagen we wel kans om deze wedstrijd te winnen. Maar je ziet gewoon dat we, ja, dat we er toch nog niet helemaal klaar voor zijn. En uh, we missen eigenlijk te veel kansen zelf... In de verdediging liep het ook nog niet echt. De tweede helft stonden we gelukkig een stuk beter. Alleen, uh, ja, het heeft helaas niet zo mogen zijn. Je hebt in die tweede helft nooit meer echt serieus mee kunnen doen om de winst tegen Brazilië. Deze wedstrijd, daar ging het uiteindelijk om. Hier wilden jullie pieken, maar jullie stonden er te weinig. Ja, nou goed, je zag wel dat we de tweede helft op zich wel weer goed terugkwamen. We stonden 23-17 achter, kwamen terug naar 23-20 door echt hard te vechten. En met, de, met elkaar ervoor te gaan, maar dan zie je toch ook dat er weer scheidsrechters, dat ze een beetje rare beslissingen maakt en ons niet terug in de wedstrijd te komen. En Jullie gaan... zaten zelf ook niet in de wedstrijd, bijna niemand uit. Nee, dat klopt ja, uh, we gingen fouten maken zelf ook, we hebben gewoon vandaag te veel fouten gemaakt en het heeft er helaas niet in gezeten. Ook voor jou was het niet het toernooi dat je gehoopt had denk ik? Nee, ja, ik had van tevoren, had ik me heel veel van voorgesteld... en ik hoopte hier echt te gaan vlammen. En dat is uh, ja, wel een beetje teleurstellend, ja. Is ook een conclusie dat het toernooi toch mislukt is? Net als twee jaar geleden gestrand in de achtste finales. Oh, ja, mislukt, ja, ik denk dat wel op zich. Uh, de poolwedstrijden zag je wel dat we elke wedstrijd dat het beter ging. En het was inderdaad wat je zegt, we werkten echt naar deze wedstrijd toe... En uh, ja, dan is het uiteindelijk wel mislukt. Want we hadden ons voorgenomen om in de achtste finale die wedstrijd te winnen. En dan te gaan voor een plaats bij de eerste acht. Gaan naar huis? Ja, nou, ja, dan gaan we naar huis. Dat was Marieke van der Wal. Richard van der Made. volgens haar is het toernooi dus wel mislukt. Groene zegt van niet. Wat vind jij? Ja, ik vind het toernooi eigenlijk wel mislukt. Want het grote doel was om in dit toernooi die kwartfinales te halen. Dat is Nederland niet gelukt. Dat was het grote doel. Daar ging het uiteindelijk om. En in de wedstrijd waar je er dan eigenlijk wil staan... pakt het uiteindelijk niet goed uit. En dan mag je toch spreken van A, een grote teleurstelling. Maar beter toch ook wel een klein beetje dat het mislukt is. Hoewel het een hele jonge ploeg is. Gemiddelde leeftijd, 23 jaar. En pas over twee jaar moet het echt gebeuren. Dan wil Nederland er staan op het WK... En op weg naar Rio, de Olympische Spelen... het allergrootste doel van deze jonge ploeg. Ja. Eerder, dit toernooi hadden we elkaar ook aan de lijn. Toen ging het over de irritaties en het groepsgesprek... Hè, dat daar nodig was om die irritaties weg te halen. Denk je dat die irritaties nu langzaam weer naar boven komen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat Nederland eigenlijk een grote stap heeft gezet op dat gebied. Er is indringend met elkaar gesproken. Dat gebeurde na de wedstrijd tegen Congo. Dat is een initiatief geweest vanuit de groep. En ik denk, omdat het ook een jonge groep is, dat het toch wel geholpen heeft. En dat Nederland van dit soort belangrijke wedstrijden op dit podium toch ook wel weer heel veel leert voor de toekomst. Alleen, ze hadden zich er heel veel van voorgesteld vandaag dit is natuurlijk het podium waarop je het wil laten zien. En dan mislukt dat. Ja. Twee korte vragen nog. Uh, geen A-status nu. Uh, die gaat nu aan hun neus voorbij. Bij winst hadden ze die A-status teruggekregen. Heeft dat gevolgen? Nou, de speelsters in de Nederlandse competitie, die hadden er echt iets aan gehad aan die A-status. Maar de speelsters in het buitenland die toch wel een aardige boterham verdienen in de Duitse Bundesliga, in Denemarken, Noorwegen, noem het allemaal maar op, Frankrijk. Die uh, hebben daar niet zoveel last van of het nu A-status is of B-status. Deze groep wil gewoon verder, gaat zich ongetwijfeld plaatsen voor het EK ook volgend jaar. Daar zijn ze al uh, hard mee onderweg. En die A-status is verder niet zo heel erg belangrijk. Richard van der Maa vanuit een onrustige hal in Belgrado. Dankjewel. Dit is LOS langs de met sport en muziek. Hij heeft een red voet. Hij is tugging aan zijn schoenen. Lipsig en rouge op zijn frais. Hij heeft zijn haar opgehangen. Hij heeft een red ombrella. En heeft zijn hoofd in de schaar. So Jonah trading en Rosie, het is 18 minuten over 10 uur... luistert naar NOS, langs de lijn op Radio 1. KNVB-voorzitter Michael van Braag, die vindt dat de baas... van de Wereldvoetbalbond FIFA, Sepp Blatter, in 2015... toch echt moet vertrekken. Over twee jaar loopt de termijn van Blatter af... en een herverkiezing zit er, als het aan Van Braag ligt, niet in. Vorige week noemde Verbraag het optreden van Blatter... tijdens de WK-loting al behoorlijk ongepast. Blatter eh, kapte toen een minuut stilte ter ere van Nelson Mandela... al na elf seconden af. Nou, vandaag werd Marco Braag voor drie jaar herbenoemd... als voorzitter van de KNVB... en herhaalde hij zijn woorden van vorige week. Ik moet helaas constateren... dat als het gaat om het publieke optreden van, uh, van Sepp Blatter...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 Is het dan tijd voor verandering? En als dat nou, bij de FIFA we, gebeurt, dan nou, kan dat ik, ook bij ik de UEFA? Vind, ik vind dat het uh, tijd wordt voor verandering. Kijk, Zet Blatter, uh, los van zijn leeftijd... want ik ben helemaal niet voor een leeftijdsgrens. Maar ik merk dat het hem steeds moeilijker valt... om fatsoenlijke speeches te houden. Ik merk dat het, een, uh, dat het hem steeds moeilijker valt... om het congres om een uur of twee uh, klaar te laten zijn. Dan zitten we s'avonds om half zeven nog. Uh, en daar komt bij, hij heeft... Uh, twee jaar geleden heeft hij uh, bij het congres, toen hij herkozen werd... heeft hij gezegd, oké, okay, nog voor vier jaar. Dat heeft hij gezegd. En uh, op basis daarvan, en ook op basis van het feit... dat hij opeens met allerlei hervormingsvoorstellen kwamen... die wij ook op ons lijstje hadden staan. Toen hebben we gezegd, ja, als hij dat nou gaat doen... en het is toch nog maar voor vier jaar... en er is geen tegenkandidaat, nou oké, okay, dan toen steunen we toe dat. Gestemd, ja. Toen hebben we dat gesteund. Nou, dan vind ik ook dat je dan nu, zo voor twee jaar is dat moet zeggen, oké, okay, dan ga ik nu. Dat zijn maken Van Praag tegen Joep Schreuder. Er werd vandaag gelood voor de achtste finales van de Champions League. Titelverdediger Bayern München zal het in februari opnemen... tegen Arsenal en Barcelona is gekoppeld aan Manchester City. In de tweede ronde van de Europa League zal Ajax tegen Salzburg spelen. Volgens Ajax-trainer Frank de Boer is die ploeg een interessante tegenstander... maar is Ajax wel favoriet. En RZ moet naar Tsjechië voor een ontmoeting met Slovan Liberec. Nou, het had slechter gekund. Dat zegt de coach van RZ, dik advocaat. Als je al die ploegen ziet, en ook de ronde daarna... Dus, uh, ja, ja er zijn, de winnaar van Ansi Genk. Ja, dus dat zijn toch uh, mogelijkheden. Ze staan op de vijfde, e plaats, geloof ik. En dat hoorde ik net in, in Tsjechië. Dus uh, ja, het, wat ik al zei, het had moeilijker gekund. Bovendien, en dat zeggen de coaches altijd... we spelen de tweede wedstrijd thuis, dat is altijd een voordeel. Nou, ik heb het met Zenit ook wel eens andersom gehad... dat we thuis een goede uh, stand hadden neergezet... en dat wat makkelijker uitziet. mee dat weet je toch niet. Maar normaal gesproken, je weet uh, wat je doen moet in een thuiswedstrijd. Dat is wel belangrijk. Wat weet je van Slovan Lieberits? Niets. Ja, dat ze op de zesde plek staan. Uh, 17,8 op Spartak. Dus uh, dat is het enige, maar van de ploeg zelf... Ik weet het, niet. het voordeel is dat onze scouting twee weken geleden na een wedstrijd is geweest. Dus, uh, en daarnaast hebben we natuurlijk nog genoeg tijd om uh, precies te weten hoe ze spelen. dik advocaat tegen Rob Fleur. De stemming bij AZ is trouwens wel eens beter geweest... tegen Heracles' verloren de Alkmaar is gisteren hun derde competitiewedstrijd op een rij. Het leidde tot een boze dik advocaat die dreigde met ingrijpen in de selectie. Want een aantal jongens brengen natuurlijk niet wat ze moeten brengen, vind ik. Maar dan moet je ook beter hebben... Dat is dan ook weer, je kunt het wel zien wat er moet gebeuren. We zullen even de komende dagen goed kijken wat er gaat gebeuren voor woensdag. Ja, dat was gisteren, maar vandaag was de woede bij advocaat alweer wat bekoeld. De reden waarvoor ik woedend was is dat je zeg maar, in twee uitwedstrijden verliest. En als je die zes punten pakt, dan sta je gewoon, sta er gewoon bij. Niet als je kampioen wordt of wat dan ook. Ik heb al meer gezegd op welke positie we ongeveer kunnen eindigen. Maar dan is het zonde dat je in twee wedstrijden die je gewoon moet winnen... qua kwaliteiten, dat je dat niet doet. Nou, dan ben ik pissig. En toen heb je ook aangekondigd het mes in het elftal te zetten. Nou, dat heb ik niet gezegd. Je overwoog uh, wijzigingen aan toe te gaan brengen... want mensen hadden voldoende kansen gehad. Dat is, dat, dat is iets anders dan een mes erin zetten. Er komen dus over zo twee spelers terug. Dus die wijzigingen had ik natuurlijk al in mijn hoofd. Maar heb je meer mensen de wacht aangezegd? Nee, ik, ik heb uh, met de spelersgroep, ik ben er alleen langs gelopen omdat uh, Dennis Hij moest een examen doen met de spelers. Dus ik, ik heb gezegd dat ik er morgen nog wel even op terugkom, maar we moeten er ook weer niet te dramatisch over doen. Uh, dit zijn wedstrijden die we hadden moeten winnen en uh, ook qua spel. Maar, maar dat gebeurt niet en uh, dat betekent dat we nog uh, heel veel te leren hebben met z'n allen en dat is ook wel leuk. je. Want je was nog op positief. Verrast dit je? Nou, ik, ben, ik ben nog steeds positief. Alleen je mag dat niet zo zeggen, want dan krijg je het weer terug. En dat is altijd weer zo jammer vandaag de dag. Maar ik, ik ben nog steeds positief over het elftal. Uh, we hebben nog steeds mogelijkheden... maar we hebben niet een elftal die twee of drie basisspelers kan missen. Dat, dat is ook duidelijk. En dat is de laatste weken wel gebeurd. Dus je bent een te beperkte kern. Nou, dat, dat kan altijd beter. Maar dat zal iedere trainer zeggen, toch? Ga je kopen in de winterstop? Nee, ik geloof niet dat dat de, dat de bedoeling is. Ik bedoel, AZ is er een ploeg die uh, probeert spelers beter te maken dan, dan te verkopen. Dus ga je verkopen? Nou, dat hoop ik ook niet. <laughs> ik hoop wel dat iedereen blijft in principe. Maar uh, je hebt er wel wat van geleerd, wat er is gebeurd de voorbije weken. Vijf wedstrijden, twee punten. Ja, nee, ja, zo moet je dat helemaal niet bekijken, op die manier. Kijk, als je Feyenoord uitspeelt, uh, dan speel je 2-2... Je speelt daarna tegen Roda thuis met negen man. In de laatste minuten speel je gelijk. Als je had je kunnen winnen. Tegen Twente, die in mijn ogen een kampioenskandidaat is. Doe je gewoon de hele wedstrijd goed mee. Als je de eerste helft op 2-0 voorkomt. Maar dat is als, daar, daar, daar heb je niks aan. Maar dan krijg je ook een andere wedstrijd. Dus ik ben vooral ontevreden over die twee uitwedstrijden. over de rest. NEC en Heracles. Ja, want dat, zijn, dat moeten normaal gesproken zes punten zijn. I trimmed what you were offering Imagine lying next to me Your shirt and your reputation toss I will write our story I'll go Back to Where We Belong van R.E.M. Zometeen horen we Joost Luiten nog. Hij mag, hij mag, uh, hij mag naar uh, Augusta. Uh, zometeen de details daarover. En we waren bij de presentatie van de Nederlandse zeilkernploeg. Er was meer nieuws vandaag, want tot erom Hotspur heeft trainer André Villas-Boas op straat gezet... na de 5 0 nederlaag op White Hart Lane tegen Liverpool. De club investeerde 120 miljoen euro in nieuwe spelers... maar de resultaten bleven uit. De Spurs zijn de nummer 7 van de Premier League. Villas-Boas was eerder actief als trainer bij Chelsea... dat hem voor veel geld wegkocht bij FC Porto. En ook bij Chelsea werd de trainer voortijdig ontslagen. Ja, nu we het er toch over hebben... Uh, onder de leiding van uh, Rick Plum en uh, Regilio Vrede... werkte de selectie van Rode JC de eerste training af... na het ontslag van Ruud Brood. De coach werd uh, verantwoordelijk gehouden voor een uh, reeks slechte prestaties. Rode heeft twee belangrijke duels voor de Boeg... in de beker tegen Vitesse en de competitiewedstrijd tegen Ajax. Maar het gesprek van de dag in Kerkrade... was uiteraard, uh, uiteraard het gedwongen vertrek van de trainer.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 Rick Plum staat dus voor de spelersgroep. De eerste training. Maar sta je er dan met het chagrijn in je lijf? Nou, het mogen duidelijk zijn dat je wel uh, met gemengde gevoelens hier staat. Uh, als je anderhalf jaar nauw samen hebt gewerkt met een, uh, met een persoon waar je zelf goed mee overweg kan. Dan is het altijd zonde en, en hard als je afscheid neemt. Dan sta je voor die groep. Waarom zou ik er chagrijnig voor gaan staan? Ik maar sta... misschien omdat je je medeverantwoordelijk voelt. Je vormde een team met Ruud Brood. Ja, dat klopt. Ik kan me voorstellen dat je ook denkt, van, ja ik kan me ook solidair met hem tonen. En zeggen van, zoek het uit. Ja, dat, die vraag die, die, die hoor je natuurlijk heel vaak. Uh, dat is niet aan de orde op dit moment. Voor mij niet aan de orde. De, de, de club, de directie, heeft besloten uh, om mij deze week voor de groep te stellen. Die wedstrijd tot een goed einde te brengen. De training voor mijn rekening te nemen. Dat is hetgeen waar ik voor sta. Uh, daar hou ik me ook volledig mee bezig. En alle andere dingen, ja, dat is aan het bestuur. Daar moet je, moet je beun voor zijn. Even kijken nog naar de toekomst hoor, want er wordt natuurlijk een hoop gezegd van ja, dat moeten we allemaal nog gaan bespreken. Het volgt allemaal nog, uh, goed overleg gaat er allemaal nog plaatsvinden. Maar de naam die ik toch steeds teruglees is die van Ernest Faber. Ik heb hem ook gelezen, ja. Alleen gelezen? Ja, ik heb hem inderdaad alleen gelezen, ja. Wij als, uh, als directie, wij weten wat we willen en uh, daar hoort ook een, bepaald, uh, een bepaalde coach bij in deze situatie. Nou, en die zal er staan als wij uh, op trainingskamp sure. zullen gaan. Zo meneer. Volgens mij zit de training erop, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En uh, wat maakt ze zoveel indruk, uh, die interim trainers? Ach ja, ik ken ze, hè. Ja. Volgens mij is dat oude leem, hè. moet er nou uh, uiteindelijk voor die groep gaan staan, vindt u? De trainer, die het beste past in die groep. Ja. Daar kan ik alle kanten mee op, hè? Nee, dat is gewoon zo. Kijk, ik kan wel namen noemen. Uh, er is een... Vloed hoor ik daar roepen. Ja, Faber wordt genoemd. Uh, pastoor wordt genoemd. Butcher, René Troost. Dat zou, dat zou een goede zijn. Met ja. van Cornelis was dat vanuit het verre zuiden bij JC. Zelfs de Marit Bouwmeester heeft weer een nieuwe coach. Nadat begin dit jaar de Nieuw-Zeelander Mark Littlejohn vertrok... was ze op zoek naar een opvolger. En daarbij kwam ze uiteindelijk uit bij Jaap Zielhuis... die helemaal niet de behoefte had om weer die functie te vervullen. De vroegere bondscoach heeft namelijk de talenten onder zijn hoede... en dat bevalt hem eigenlijk prima. Maar hij is dus toch overstag gegaan, Marit Bouwmeester. Ja, best wel apart als je er terug op kijkt. Jaap gaf aan het begin van het jaar aan van, uh, dat hij totaal geen behoefte had om meer fulltime coach te zijn. Maar dat hij mij wel uh, wou ondersteunen, of uh, een klankbord wou zijn, namens zoektocht naar een uh, nieuwe coach. En toen uh, ben ik eigenlijk het hele jaar bezig geweest met uh, nieuwe coaches en uh, dingen proberen. Uh, totdat we achterkwamen dat we eigenlijk heel, heel goed samenwerkten. En, uh, uit evaluaties bleek van, waarom gaan we het niet gewoon met z'n tweeën proberen? Moet je er lang over nadenken, want het is toch weer veel reizen, veel van huis. Ja, nou dat is op zich niet zo'n uh, uh, probleem, dat reizen van huis. Ik heb mijn leven is uh, niet zo ingericht dat, uh, dat ik... Uh, dat ik uh, daar heel erg op hang. Het was meer van uh, dat het langzaam begon, eigenlijk uh, het enthousiasme begon eigenlijk langzaam te komen. Uh, en ja, mensen in mijn omgeving zeiden ook, je bent eigenlijk hartstikke enthousiast iedere keer als je. Uh, met Marit uh, op stap bent geweest. En als jullie de wedstrijden hebben gedaan, of het nou goed of slechter is gegaan... maar je bent er heel enthousiast over, uh, is dat niet wat voor jou? En dan ga je er toch langzaam aan, uh, aan denken. Toen ik jou eerder dit jaar sprak, toen zei je... Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar een ex-eiler die mij verder helpt... met licht weer en tactiek. En diezelfde drive heeft om te winnen. Is dat Jaap? Ja, maar ik heb ook deze... Um... Uh, waar ik eigenlijk achter ben gekomen dit jaar... is ook dat er echt een groot verschil zit... tussen een coach en een, uh, en een trainer. En ik heb uh, echt een, vooral een Australiër meegewerkt... die echt de meest fantastische trainer is. Um, maar niet uh, de, rol op zijn, de rol als coach is niet, de, niet zijn sterkste kant. Ik heb daar echt een duidelijk onderscheid in gemaakt. En ik denk, Jaap is echt iemand uh, met precies dezelfde drive. En um, ja, echt... Echt de beste coach, denk ik, die je, die je kan wensen. En dan ja, op bepaalde gebieden um, zal ik gewoon experts inhuren om uh, precies ja, het plaatje compleet te maken. Waarom ben jij een geschikte coach voor Marit? Um, ik denk dat ik iets uh, een andere benadering heb dan uh, wat Marit gewend is. maar het is gewend om echt te zeggen van nou, uh, wat ik... Wat is het beste, een coach die haar vertelt hoe en wat ze dingen moet doen. En ze is nu toe naar het winnen van de wereldkampioenschap in 2011 en het winnen van een de medaille. Denkt ze zelf ook aan een coach die meer haar begeleidt, waar ze zelf meer leading is. met ideeën komt in haar programma, met oplossingen komt. Was het een rommelig jaar? Uh, het was wel een heel uh, leerzaam jaar. Uh, op alle gebieden eigenlijk. Um, ik heb natuurlijk Mark gehad sinds mijn uh, 16e, 17e, kwam Mark Luljournal. Ja, tot, me, tot nu, tot eigenlijk 24, 25. Dus ik was echt gewend aan één, één manier van coachen. En ik wist eigenlijk niet dat er andere manieren waren. En um, ja, het heeft veel inzichten gedaan. En ik denk wel echt dat het voor mij een goede kans is om de volgende, volgende stap te zetten. En dat Jaap is totaal ander type coach. Maar dat hij echt uh, ja, goed past bij deze campagne. Gewoon een rustige, rustige beherende, ja, steady factor. We hebben net een trainingsstage achter de rug in Zuid-Spanje. En ja, stap voor stap gaan we kijken. We zijn allebei ervaren genoeg om te weten dat het niet bij een kopje koffie beslist wordt. Maar meer op het water. Hoe gaat dat? Ja, maar het is natuurlijk een hele goede zeilster. En die verdient het om de best mogelijke begeleiding te hebben. Hebben de concurrentie al gewaarschuwd dat je er weer bent? Nou, dat uh, ik weet, dat zullen, ze, zullen ze hopelijk volgend jaar zelf uh, ondervinden. Zelfs de Marit Bouwmeester en coach Jaap Zielhuis... die spraken met Floris van Horen. Surftalent Kieran Batloo is aan de kernploeg toegevoegd... en zal voortaan meetrainen met de groep van Olympisch kampioen... Dorian van Rijsselbergen. Goed, inmiddels is het, we uh, kijken op de klok, tien over half elf. Na Van Morrison hoort hij Joost luiten.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 Don't miss my baby Won't you make everything alright I'm gonna turn away down low leaving on Dus en een hey Mr. DJ, bijna kwart voor elf. Golven Joost Luiten heeft zijn kerstcadeau al binnen. Onverwachts is hij hier toch nog doorgedrongen tot de top 50 van de wereld. En dat is zo aan het einde van het jaar. Goed nieuws voor Luiten? Um, in principe houdt het in dat je voor volgend jaar um, voor alle toernooien kwalificeert: um, waaronder de World Golf Championships en de Majors. En dat zijn natuurlijk de toernooien waar uh, de meeste punten te verdienen zijn. En um, als je rijden kunt wel spelen waar je, waar je moet zijn. En. Dan is er één sleutelwoord. De Masters. Waar het allemaal om te doen is. Ja, de Masters. Kijk, door mijn Order of Marit-resultaat van het afgelopen jaar... had ik me eigenlijk bijna voor alle majors al gekwalificeerd en voor wat World Golf Championships. Alleen de Masters, dat was echt ja, top 50, was daarvoor nodig. Was geen andere manier om erin te komen. Dus ja, dan, dan is dat toch mooi als dat nog net even zo voor Cash meepakt. En dat maakt de planning voor volgend jaar een stuk makkelijker. En de Masters is wel een van de mooiere toernooien die er zijn. Voor de goede orde, de twee grootste evenementen waar een golfer aanwezig wil zijn, moet zijn, dat is Augusta en dat is de British Open. Ja, in principe zijn dat de twee. We hebben vier majors, maar in principe, als je mag kiezen, kies je een van die twee. En die, die komen heel snel achter elkaar. Houdt het nou ook in dat jouw status verandert, dat jij nu zelf kan kiezen waar je gaat spelen... Enzovoort. Ja, in principe wel. Kijk, andere jaren kwam ik niet in die grote toernooien. En dan moet je toch je schema om die grote toernooien heen plannen. En nu kan je eigenlijk uh, precies andersom doen. Je schema met die grote toernooien plannen. Dus dat maakt het een, een stuk aantrekkelijker natuurlijk. Omdat daar de, de meeste punten te verdienen zijn. Dus, dus dat maakt de planning een stuk makkelijker voor mij. Hoe gaat 2014 er voor jou uitzien? Want ja, 2013 met het winnen van de KLM Open. Uh, nu deze ranking, de hoogste ranking ooit van een Nederlander, 49ste... Wat, wat is het vervolg? Nou, uh, we hebben een paar hele mooie toernooien mee te beginnen volgend jaar. We beginnen in Zuid-Afrika de Volvo Champions. Daar mogen alleen de winnaars van 2013 aan meedoen. Dus dat is een, een gelimiteerd veld met denk 35 deelnemers. Um, weer veel punten te verdienen. Dus dat is een goed toernooi om, om mee te beginnen. Um, en dan al heel snel komt uh, de World Match Play komt eraan. De World Golf Championship in Durel. Um, wat ook allemaal gelimiteerde velden zijn. Er mag alleen uh, 60 man allemaal meedoen. Dus ja, als je daar een goed resultaat neerzet in een van die toernooien, ja, dan schiet je weer omhoog. En uh, ja, dat is het doel voor komend jaar: om zo hoog mogelijk die wereldranglijst op te schieten. En de Order of Merit en te kwalificeren voor de Cup. Nou ja, precies, want dat is natuurlijk ook nog iets hè? De Rijdecup. Nou ja, iets dat het uh, hele jaar is afgestemd op de Cup. Uh, daar, daar, daar moet alles voor, voor wijken. En dat is het grote doel voor, uh, voor komend jaar: is de Cup. Uh, je daarvoor uh, liefst rechtstreeks kwalificeren. Ja, en dan moet je in die grote toernooien spelen. En daarom is het belangrijk dat je daarvoor hebt gekwalificeerd. En dat je in al die grote toernooien mag meedoen. Want alle concurrenten die in de Cup zullen spelen, zullen er ook aanwezig zijn. Dus ja, nu kan je echt uh, voor, de, ja, voor alle punten gaan spelen. Terwijl als je er niet in mee mag doen, wordt het erg lastig om voor je Cup te kwalificeren. Nu jij in die top 50 zit, uh, vragen veel mensen aan jou. Ga je nu dan ook naar Amerika? Ga je daar de Tour spelen enzovoort? Maar met het oog op de Cup, ga jij... Een tactisch uh, spelletje, hè? Nou ja, een tactisch spelletje. Ik heb, ik heb het er met Paul McGinley over gehad. De Rijdercup-captain. En hij ja, heb contact met alle spelers. En uh, ik heb het hem gevraagd van, joh, wat lijkt je verstandig om te doen op, op komend jaar? Uh, en hij adviseerde me terecht, denk ik, om toch te focussen op de Europese Tour. Omdat ik weet wat ik hier kan. Bekend terrein. Ik, ik, heb hier, ik loop hier nu zes jaar rond. Ik weet wat ik hier kan. Uh, als je naar Amerika gaat, is het toch een nieuwe wereld. Nieuwe banen. Uh, en dan zou je het misschien toch de tijd nodig hebben om je daar aan te passen. Ja, en ik speel daar nu toch al denk een toernooi of vijf, zes in Amerika. Uh, maar de focus blijft toch buiten die toernooien hier in Europa liggen. En die stap naar Amerika wil ik eigenlijk pas volgend jaar gaan maken. Hoe zou jij 2013 willen samenvatten? Oeh, ja, uh, een heel mooi, goed, uh, goed jaar uh, waar ik in, uh, eigenlijk allemaal doelstellingen heb gehaald. Je beste jaar ooit? Het jaar van de doorbraak. Absoluut. Definitief? Nou, ja, ja. Het jaar van de doorbraak, het jaar van het, ja, het Kalem Open zou ik zeggen. Ik bedoel, als je als Nederlander je eigen toernooi weet te winnen, dat is uniek. En, uh, en dat het zo vroeg in mijn carrière gebeurt... dat had uh, ik zelf misschien ook niet, uh, niet mogen dromen. Maar uh, ja, hij is nu al binnen. en uh, ja, dat, Ik denk dat het hele jaar toch wel uh, omdat het Kalem Open... Dat, dat het net even wat mooier maakt omdat je die niet had gewonnen. Joost Luiten, de golfer tegen Angelo Terwiel. Deze week staan de achtste finales van het bekertoernooi op het programma. En bij de laatste 16 clubs zitten er nog twee amateurclubs. IJsselmeervogels neemt de donderdag op tegen Ajax. En een dag eerder speelt JVC Kuik thuis tegen MVV. Een loting die vooral voor Kuik perspectief biedt. Jankees van der Kun meet de bekerkoorts in het Brabantse dorp. Woensdag spelen de amateurs van JVC Kuik in de achtste finale van de beker... tegen MVV Maastricht, de eerste divisionist. Een belangrijke wedstrijd natuurlijk in de historie van de amateurs van Kuik. Maar ja, als je dan op zondag nog een competitiewedstrijd hebt... dan is het aan de trainer de taak om die spelers toch nog op scherp te krijgen... voor de thuiswedstrijd tegen ADO 20. Je kent al dat gelul wel van die trainers. Dus ja, ik voelde hem ook zo'n zo, zo lul net van... jongens, woensdag is nog 23 jaar weg... Ja, die jongens weten heus wel dat woensdag nog maar drie dagen weg is. Hans K. junior, officieel is hij de technisch directeur in Kuik. Maar in de praktijk toch ook vooral de trainer, de coach langs de lijn. Hij kan ook weinig anders dan toegeven dat het om die ene wedstrijd draait. Kleine 3000 kaarten zijn er al verkocht. 30 persaanvragen volgens het bestuur. Dat maken ze niet vaak mee in Kuik. En dus is ook tijdens de wedstrijd tegen ado 20 MVV het gespreksonderwerp langs de kant. Nee, maar hebben die supporters nou ook nog een apart vak hier, die duizend die er uit Maastricht komen? Waar zitten die dan? Staat die hier? Achter de hek. Achter de hek. Ach, achter de hek. Ja, ja 2-0 en op. Kijk eens. Ja, kom oh. Tussen het publiek ook de geschorste speler, Oktay Ostourk. En ook hij heeft zin natuurlijk in die wedstrijd van de aanstaande woensdag. Ja, het is de wedstrijd van het jaar hè, voor de sporters, voor ons. Het is een speciale wedstrijd. Kijk, uh, wij hebben niks te verliezen. Hun moeten winnen. En wij mogen. Dus uh, als wij hier winnen van MVV, dat, dat is gewoon top. Kuik denkt dus kansen te hebben tegen MVV in de achtste finale van de ja! Beker. Dat zegt technisch directeur Hans Kraai. Dat zeggen de spelers. Dat zeggen de mensen langs de kant misschien nog wel het hardst. Goeie loting kunnen we hebben. Het zwakste van alle ploegen die nu overbleven. Ja, hij is er meer volgens dat toch. Nee, proberen. hij is er meer volgens Waar kapot. Waar dan? 60-40. MVV, ja, die moet natuurlijk ook gedacht hebben dat is een goede loting tegen Kuik. Maar ze nemen het wel heel serieus. Want kijk, wie hebben we daar? Ook assistent-trainer van MVV Cookie Vorn, is aanwezig. En niet eens voor het eerst. Moeten we echt drie keer langskomen? Nou, moeten niet. Maar ik vind dat wij zelf alles eraan moeten doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. En dan moet je niet voor verrassingen komen te staan. Dus uh, daarom doen we dat. Zeker financieel gezien is het een van de belangrijkste wedstrijden voor de club MVV. Uh, op wie moet u gaan letten? Op wie gaat de MVV letten komende woensdag? Nou, dat hou ik voor mezelf. Ik, ik denk dat ik genoeg weet om uh, ook Kuik te bestrijden. En ik denk dat Kuik ook uh, wel weet hoe ze ons moeten bestrijden. Maar dat ga ik je nou niet vertellen. Toch een ander vraagje in de categorie trainerstaal. Eigen spelletje spelen woensdag of aanpassen? Nee, wij moeten ons niet aanpassen. Nee. Als, als je die gaat aanpassen, dan ben, ik, ben je zo al, zo al kwetsbaar, vind ik. Ik denk dat je altijd van je eigen kwaliteit uit moet gaan. Voorin is de assistent van de MVV-coach Tini Ruis. En die kennen ze wel in Kuik, want daar komt hij vandaan. Jullie hebben tien voetballen. Ja. Ja, ja, dat weet ik niet. Ach, ja, ik... ach jongen, dat was toch voor jou. Jullie kwaliteit, elke op, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Hij kan altijd niet scoren. Dus ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar dat was met twee jassen, die je zo dicht bij elkaar, dan kon niemand scoren. Ja. In de 90 e minuut komt de stand op 6-0. Dan doelgroep nummer 8: Oh my God! so oh my God. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Het was de eerste helft wat moeizaam, maar uiteindelijk wint JVC Kijk ruim van ADO 20. Het wordt zelfs 6-0. En dat betekent dat het moment is aangebroken dat er ook hardop uitgesproken gaat worden. Dat het hier deze week natuurlijk draait om maar één wedstrijd. De wedstrijd van het jaar zelfs. De achtste finale van de KNVB-beker. Thuis tegen MVV. We mogen het er nu echt over hebben, ja. Maar sterker nog, we moeten het erover hebben. Want uh, het, is, uh, ja, het is natuurlijk het hoogtepunt in de geschiedenis van Kijk. Hoogtepunt van de club of niet, als het aan Alexander Prent had gelegen... dan was het nog mooier geweest voor Kuik. En misschien kan dat ook nog wel komen, want hij durft te dromen. En dat doet hij hardop. Ja goed, kijk, tuurlijk had hij gewoon op IJs of Feyenoord uit, uit. En dan als je die niet treft, ja, dan maar NvD thuis... in plaats van Cambuur Uit of N.S.C. weet je, of Groningen. Want dan uh, ga je er toch af. Dus uh, we gaan nog voor een stunt. En dan uh, toch nog maar de Kuik of de Arena, Cookie Vorn was er vandaag. Die ja. op drie jaar geleden heeft die Iniesta moeten analyseren. en ja. Andere spelers van Spanje voor de WK-finale. Ja. Ja. Wat heeft hij nu in zijn boekje geschreven over Alexander Prent? Ja, dat ik sneller ben dan Iniesta, denk ik. Aan zelfvertrouwen duidelijk geen gebrek in Kuik. Uh, laat MVV maar komen, zo is de gedachte. En uitgerekend aan Hans Kral junior dan de taak om de verwachtingen een beetje te temperen. Je moet een beetje geluk hebben. En uh, we hebben een kans. We hebben respect voor ze, maar uh, geen angst. Dat was uh, Hans Kraai Junior in een bijdrage van uh, Jan Kees van der Kun. Do you believe in Magic van de loving Spoonful. We zijn bijna aan het einde van deze editie van NOS langs de lijn. Ik geef het nu nog even ter overdenking mee dat er vandaag is gevoetbald in de Jupiter, Jupiter League. Um, niet de minste ploegen kwamen daar in actie. De koploper, Dordrecht bijvoorbeeld het verloor met 3-0 in Eindhoven van een Jong PSV. Dure punten laat Dordrecht daar dus liggen andere wedstrijd was een mooi affiche. Twente tegen Ajax. Jong Twente, Jong Ajax. Het werd uh, 0-1. De samen maakte daar uh, de enige goal uit een penalty. Dan in het buitenland ook uh, twee wedstrijden. Nee, één heb ik hier staan. In ieder geval in de Serie A. AS, uh, AC Milan tegen AS Roma. werd 2-2. Een assist van uh, Strootman voor Roma bij uh, de 0-1. Emmanuel viel na een harde botsing met de keeper van Roma... op een brancard uit... Dus ik ben benieuwd hoe dat met hem gaat aflopen. Dan profboxer Vitaly Klitschko. Die is officieel wereldkampioen nu in rusten. De Oekraïense zwaargewicht heeft vrijwillig afstand gedaan... van de WBC-titel. Omdat hij zijn politieke loopbaan voorrang geeft. Nieuwe gevechten in de Boxering passen daar niet meer in. De 42-jarige Klitschko had tot vandaag de tijd om aan te geven... wanneer hij zijn kampioenschordel eventueel wilde verdedigen. Maar hij liet de termijn... Verstrijken en daardoor is de titel nu automatisch vakant. Klitschko, die al jaren met zijn familie in Duitsland woont... is een van de oppositieleiders eh, die president Viktor Janukovic... Eh, eh, tot eh, aftreden probeert te bewegen. Het boxidol wil eh, Oekraïne aansluiting laten krijgen bij de Europese Unie. Zometeen misschien wel meer daarover in eh, het Oog op Morgen na 11 uur. Tot slot, de Kroaat Josip Simonic is door de FIFA voor tien wedstrijden geschorst. De Wereldvoetbalbond schorste 35-jarige verdediger... omdat hij fascistische uitladingen deed... na het gewonnen WK-kwalificatieduel met IJsland. Die wedstrijd eindigde in 2-0. Simonic mist door de schorsing het WK-voetbal in Brazilië. De FIFA heeft Simonic ook een boete opgelegd van 24.000 euro... en de Kroatische bond nog eens 57.000. Doe maar. Goed, tot zover Langs de Lijn. Zometeen met het oog op morgen. En ik verwijs u vast naar morgen. Dan hebben we een speciale uitzending vanuit de RAI? Het heeft alles te maken met het Sportgala. Zometeen veel plezier met Eva bij de Hoogdag. 10 jaar Casaluna. Luna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Vrijdag vanaf middernacht met. Lex Bolmeier.